Zo, goedenavond uh, lieve mensen. Um, ja, dit is uh, lezing 125. Dat zeg ik wel eens uh, zo af en toe <laughs> vooraan. Want eigenlijk beginnen al mijn lezingen op dezelfde wijze. En dan is het wel eens lastig om uh, eventjes van tevoren te kijken welke, uh, welke lezing het nou eigenlijk is. <coughs> maar goed...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 Zonder iets te verbergen. En misschien toch wel weer een eh, kleine meditatie. Mocht je het prettig vinden om mee te doen. Zet je voeten naast elkaar op de grond. En eh, nou, je kunt je ogen sluiten als je dat wilt. Kruis niet je handen. Hou ze gewoon nou, op je schoot desnoods. Adem eens rustig in. En adem eens rustig uit. Laat alle beslommeringen van deze dag maar eens rustig van je afglijden. Je kunt er nu toch niets mee. Adem nog eens een keer rustig in. En doe dat gewoon op je eigen tempo, hè? Maar je kunt er ook meedoen als je dat zou willen. Adem rustig in. En hou die adem eens eventjes vast. En adem rustig uit. Als je wat meer wilt weten over de wijze van ademhalen. Het is allemaal alles een keer eerder in een, in een lezing behandeld. Kun je, kun je allemaal in mijn archief vinden. En juist deze, deze meditatie, deze meditatie ademhaling, is zo prettig. Ik heb het al verschillende malen gezegd, je kunt het ook gewoon gebruiken voordat je... Voordat je, naar, voordat je gaat slapen. Misschien kun je wel heel moeilijk in slaap vallen. Misschien heb je een beetje weinig zelfvertrouwen. Dat je in slaap kunt vallen. Dat je alle gedachten van de dag maar door je hoofd laat dwarrelen. Zeg dan tegen jezelf dat dat niet erg is. Dat mag, dat is helemaal niet erg. Laat het maar rustig komen, al die gedachten. En leg ze voor je neer. En zie voor je dat enorme licht. Kijk, stap er maar in. Voel je daarmee verbonden. En adem daarin. Adem daar, adem daar diep in. En houd die adem even vast en breng op een uitademing je adem naar de plek van je ziel. Even boven je navel. Breng al die gedachten, breng die naar die plek toe, in dat licht en adem nog een keer in. Hou die adem even vast en adem rustig uit. Zie je dat je nu al een stuk rustiger geworden bent? Luister eens naar het kloppen van je hart. Voel maar, het is nu toch wat kalmer geworden dan daarnet. Voel dat alles van je afglijdt, wanneer je ook naar deze lezingen luistert. Laat het van je schouders afglijden. wees je bewust van je eigen kracht van je eigen licht verbind je daarmee dat is wie jij werkelijk bent dat is wat je bent en voel voel dat je binnen in jezelf deel uitmaakt van alle mensen van die energie dat je net als iedereen een stukje van die energie bent, een stukje God bent. Voel die verbinding met alles dat leeft. Voel dat jij in jezelf bij die innerlijke wijsheid kunt komen. Die innerlijke wijsheid met een diep, diep mededogen naar anderen de innerlijke wijsheid die je zo vaak hier op deze lezingen te horen hebt gekregen maar waar jij meester over bent meester over jouw universum jij bent meester over jouw gedachten. Je bent meester over jouw handelingen, over hoe jij je voelt en hoe jouw gedragingen zijn. Dit werkelijk meester zijn. Dus het meester zijn over jouw universum. Dat wat jij bent binnen in jezelf. Ja, dat wordt ons eigenlijk door niemand geleerd. Wie leert ons dit eigenlijk? Leer je dit van je ouders, dan heb je geluk. Want niet alle ouders hebben de kennis over dit meesterschap. Leer je dit van, van de kerk, van kerken, van geloven? Niet werkelijk, hè? Niet waar? Leren we dit op onze scholen? Nou, eigenlijk niet, hè? Nooit van gehoord, of misschien een enkeling. En dat hangt natuurlijk vanaf wat voor school je bent. Wordt hier belangstelling voor gemaakt en wordt hierover gesproken, dan heb je geluk. Maar toch is het eigenlijk zo in het algemeen dat als je hierover spreekt, je dus spreekt over het meester zijn over jezelf, in jezelf, over jouw universum, je met tamelijk medelijden bekeken wordt. We worden niet werkelijk door de buitenwereld bekendgemaakt met dit inzicht, met dit weten over onszelf. We worden niet enthousiast gemaakt en niemand zal ons erop wijzen dat we een diep innerlijk leven kunnen hebben. En dat in alle inzichten, werkelijk alle inzichten bij onszelf aanwezig zijn en dat maar alles wat we nodig hebben wat we willen weten in onszelf aanwezig is ja, wie wijst ons daarop wie steekt zijn nek uit? En als we het al doen, dan worden we als eigenaardige mensen beschouwd. Er wordt toch nog besmuikt met mensen omgegaan als die mens spreekt over het eigen innerlijk. Lastig hoor, om daarmee om te gaan, hoor ik mensen zeggen. Ik heb het er maar lastig mee, hoor, hoor ik mensen zeggen. En je zult er maar mee getrouwd zijn, is ook zo'n kreet. Ik heb het er maar moeilijk mee, hoor. Hoe gaat jouw vrouw daar nou mee om? Hoe gaat jouw man daar nou mee om? Tja. De mensen die dit bespotten, want zo mag ik dat toch wel noemen, lijken nog in de meerderheid. Maar de tijd zal niet ver weg meer zijn of ze behoren tot de minderheid op deze aarde. Het door willen gaan met de blik naar binnen te richten. En bij jezelf te blijven, kan soms best wel eens lastig zijn. En kun je er tegen als mensen jou bespotten? Kun je er tegen als mensen afgunstig zijn op jouw positieve gevoelen in het leven? Op jouw positief gevoel, op de uitstraling die je nu hebt, de krachten die je binnen in jezelf voelt, zonder dat je je boven anderen verheven voelt? Weet dan dat veel mensen moeite zullen doen jou weer terug te halen in hun eigen trilling, in hun eigen groep. Want ze zullen het gevoel hebben dat jij daaruit bent ontstegen. Ze zullen er soms alles, soms veel, maar ze zullen er veel moeite voor doen om jou weer naar beneden te halen. Ze willen gebruik maken van jou en jou inzetten om, dat, om te verkrijgen wat jij met zoveel moeite hebt kunnen verkrijgen. Om het zomaar, zonder er iets voor te doen, zomaar te krijgen, te willen hebben. Ze willen er niets voor doen. Ze willen die berg niet beklimmen die jij beklommen hebt. Ze vinden, ja, ze vinden eigenlijk maar dat jij dat voor hen moet doen. Ze vinden dat jij maar naar beneden moet komen. Ja, kun je hier met mededogen naar kijken? En het zal je ongetwijfeld wel eens overkomen zijn. Ja, jij kunt hen niet veranderen. Helaas zul je misschien verzuchten. Maar je weet natuurlijk dat je dat niet eens wilt. Je wilt anderen niet veranderen. Want dat je simpelweg weet dat je anderen niet mag veranderen. Je kunt niet het karma van, het ander, van de ander overnemen. Ieder mens heeft het recht zijn eigen fouten te maken. En je gunt het de ander ook de eigen fouten te maken, als je al van fouten kunt spreken. Maar wat ik bedoel, je kunt de ander laten. Kun je de gedachte opbrengen om te denken dat ook zij mogen doen wat ze wensen te doen? Dat wij hier op aarde, op de planeet, van de vrije wil leven. Dat zij dit mogen denken, mogen doen wat ze ook wensen te doen. En natuurlijk zullen ook zij met hun eigen leven te maken krijgen. En zullen ze dat krijgen wat ze anderen aan willen doen. Nou, dan komt men eens, schiet me te binnen, als je in een kuil gaat voor een ander, val je er zelf in. Maar ook voor hen geldt, wat je uitstraalt, trek je aan. Dus eens zal het leven hen geven waar ze om gevraagd hebben. En dat dat niet als een cadeau van het leven wordt gezien... Ja, dat is wat duidelijk, hè? Dus, zoals gezegd, je kunt hen niet veranderen en je mag het niet eens. Het enige dat je kunt doen, is jezelf blijven. En dat kan best wel eens lastig zijn als je in deze situatie bent. Maar zie het als een test. Kun je er tegen als anderen onaardig tegen je zijn? Kun je begrijpen dat zij hetzelfde willen zijn als jij... Kun je begrijpen dat het eigenlijk gewoon jaloezie is van kleine mensjes? Kun je daar mededogen voor opbrengen, dat zij ook net zo hard moet werken aan zichzelf als jij gedaan hebt? Want jij kunt het je nog goed herinneren, hè? En daardoor kun je zien dat anderen wellicht nog niet in dat stadium zijn... Nog niet in die trilling verkeren waar jij in zit. Toch niet geweldig op te letten. Pas op voor hoogmoed. Pas op voor de valkuilen van de hoogmoed. De arrogantie. Het denken dat jij beter bent dan anderen. Juist jezelf neerzetten in die herinnering die je ziet van anderen. En zien... Dat het onwetendheid is, dat anderen de berg nog niet hebben, de, hebben beklommen. Ze weten soms niet hoe daar te komen. Toch is het in alle verhalen die er over de wereld gaan. Oude verhalen, verhalen die soms van generatie op generatie gaan. Sprookjes, oude mythen en legende, daar is die waarheid te lezen. De mystieke waarheid te lezen, die als je je eigen berg beklommen hebt, ineens met andere ogen ziet. Al die verhalen zijn gebaseerd op de werkelijkheid binnen in jezelf en op het overwinnen van jezelf. De traak die je dient te overwinnen, de traak die niet anders is dan de kwaadheid binnen in jou zelf. Sommigen vragen zich af, waarom dit allemaal gezegd dient te worden? Waarom toch al die poespas? Het kan toch ook gewoon. Het leven is toch zoals het is en niet anders. Ja, toch zijn die verhalen er. Die boeken zijn er, de legenden zijn er. Om het aan mensen door te geven. In tijden dat je kop eraf gehakt werd. Dat je gekruisigd werd. Als je deze esoterische waarheden doorgaf. Als je erover sprak. Maar het valt niet uit te roeien. Het zit in de mens. En het komt ook gewoon weer uit, mens naar boven. Maar ook in oude verhalen is het allemaal te lezen. Als je in dat gevoel van die liefde gaat staan dus in dat andere gevoel gaat staan, in een gevoel van eeuwigheid, dan voel je de betekenis van de sprookjes. Dan weet je heel verschrikkelijk goed waar het over gaat. En ja, die mystieke verhalen zijn er. En ja, met een bedoeling, ooit door mensen verteld uit liefde, uit liefde voor de komende generaties. Om hen te vertellen over het innerlijke leven. En vandaar ook dat deze verhalen in een wat versluierde vorm verteld werden. Zoals ik al zei, je kop kon eraf, hè? En als je zocht, als je daar de inzichten van het leven zocht, als je naar de betekenis van het leven zocht, als je niet meer genoegen nam met nou, laten we zeggen het gewone leven, maar dat je naar de, naar de mystieke kant van de dingen zocht dat er andere waarheden waren als je begon na te denken als je die waarheid zocht dan kon je het vinden als je de ware waarheid zocht Kun je die waarheid in die verhalen vinden. Ja, je kon de verhalen op verschillende manieren bekijken. Dus de verhalen waren er al lang. En eigenlijk zou je dat ook kunnen zeggen over... ja, allerlei boeken die je aan de mensheid overgedragen is. Dus de Bijbel, waar overigens behoorlijk in gekrast is. Maar waar je ook de dingen kunt lezen... Vanuit jouw eigen bewustzijn, vanuit jouw eigen trilling, hoog of laag. Je kunt de dingen letterlijk nemen en je kunt het op een andere wijze bekijken. Dus ja, die verhalen waren er al lang. Want als we hier niet van afweten, we nooit zullen weten. Dat er een ander bewustzijn is. Dat we wel met genoegen kunnen leven. En dat wij mensen niet hoeven te lijden. Wij weten anders niet dat er een volledig leven bestaat. Daarom zijn al die verhalen, die sprokjes en ja, noem maar op. om ons te laten zien dat er slechte dingen zijn, maar dat wij in staat zijn om ermee om te gaan, dat we in staat zijn om de draken in onszelf te overwinnen, de kwaadheid, de kwaadheid in onszelf te overwinnen. En ja, misschien heb je wel van die sprookjes gehoord, misschien is het je voorgelezen toen je een klein kind was, en misschien is de verborgen werkelijkheid niet tot je doorgedrongen. En toch wilde je er meer van horen. En ja, kijk, kijk naar de afgelopen jaren. En wij mensen zijn met bijzonder veel genoeg gegaan, gegaan naar de Harry Potter films. We hebben de boeken van Dan Brown eh, allemaal zitten te lezen. Um, nou, die waren niet aan te slepen. Ja, er waren zo nog een paar, ik kan er even nu niet opkomen. Maar... En er is hoe langer, hoe grotere belangstelling voor gekomen. En alle mensen hebben hier een, een, een belangstelling naar, een hang naar. Ook de mensen die zeggen dat ze hier niets mee hebben. Want je kunt erover nadenken dat die mensen misschien in een ander leven een heel mystiek leven hebben, geha hebben gehad. Een, misschien een leven gehad hebben als monnik. En Misschien een leven achter de rug hebben van alleen maar bidden, alleen maar mediteren en enzovoort. En nu in dit leven, nu op deze aarde, een leven wensen waar, waarin ze die mystiek niet in hun leven wensen in te passen. Maar de meeste mensen willen maar al te graag en al te veel, al te graag over horen. We zijn toch nieuwsgierig. En niet alleen naar de goede afloop, maar naar de verborgen inzichten die we in deze verhalen er toch uit willen halen. En we hebben er allemaal een stil verlangen naar. En iedereen zal op een gegeven moment die kribbel, in zichzelf opvoelen komen, die nieuwsgierigheid. We hebben een stil verlangen naar de schoonheid van onszelf, naar de mens die we werkelijk zijn, en niet die wij aan de buitenwereld laten zien met onze maskers op, maar de schoonheid binnen in onszelf willen laten zien, en graag weer willen herontdekken, en ons willen herinneren. Dus weer naar boven willen halen. Dat is wat wij mensen werkelijk willen. Dat is een diep verlangen. Diep in onszelf. En juist in deze tijd <tiedacht> zijn we met hoe lang hoe meer mensen die dat diepe verlangen in zich hebben. En ook een bijzonder groot genoegen om op zoek te gaan. Om die verborgen waarheid te vinden. En we willen zo graag het grote licht dat wij zijn ontmoeten. En we willen bewust daar deel van uitmaken. En we willen bewust die macht in onszelf voelen, er deel van uitmaken. Die macht die ons laat beseffen dat we alles kunnen. Dat we tot alle goede dingen in staat zijn. En dat we opnieuw mogen beginnen. Iedere keer weer. En dat we de keuze hebben om steeds weer opnieuw te beginnen. En dat God, het universum, de energie, ons nooit zal veroordelen zoals wij onszelf veroordelen. Maar ons iedere keer weer de keuze geven dat we opnieuw kunnen beginnen. En de meeste mensen realiseren zich in dit leven, ja ik mag wel zeggen, te laat wat ze vergeten waren zich te herinneren. En waren vergeten hoe waardevol ze zelf zijn en hoe waardevol ze zelf waren en nog zijn. En ze gingen aan zichzelf voorbij. Ze namen niet de tijd om over zichzelf heen te komen. Maar ze gingen steeds maar weer de ander aanwijzen als de schuldige. Ze lieten zich in, meevoeren in de emotie van de dingen. En ze vergaten de tijd te nemen... De tijd te nemen om in zichzelf te voelen. En dit voelen in jezelf kan ieder mens. Daar heb je geen studie voor nodig. Je hebt alles binnen in jezelf. Je hersens heb je om daartoe jezelf aan te zetten. En je kunt allemaal in jezelf voelen. Niemand uitgezonderd. kunnen die godheid in onszelf voelen luister naar je eigen innerlijk luister naar het geluid in jezelf luister naar je eigen hartklop luister naar het ruisen van je bloed naar het kloppen van je ziel luister naar het kloppen van je hart Voel in jezelf. Laat die gedachten naar binnen glijden. Adem daarin. Neem eens even rustig de tijd nu voor jezelf. Dit is voor jou. Hou voor jezelf. Voel je die liefde voor jezelf. Ga met je aandacht naar een plek even boven je navel. Dat is de plek waar je de liefde voelt. Geef die, geef die liefde is aan jou zelf. Voel je hoe heerlijk dat voelt. Dit kun je doen. Op ieder moment van de dag. Dit kun je stil mediteren noemen. Rust hebben voor jezelf. De tijd nemen voor jezelf. Blijf daarin zitten en laat het maar gebeuren. Laat het maar over je heen komen. En dan is het maar zo. Dat je het hebt laten gebeuren. Dat je jezelf hebt afgescheiden van dit licht. Het was dan maar zo. Maar nu heb je jezelf terug. Gevonden. Het is dan maar zo dat wij mensen onszelf toch zomaar gek hebben laten maken door allerlei dingen die buiten onszelf plaatsvinden en buiten onszelf plaatsvonden. Zo werden wij slaaf van onze negatieve gedachten. Zo werden wij slaaf van de mensen die ons vertelden hoe wij ons leven moesten leven. Zo werden wij slaaf van wat anderen van ons vonden. En vonden de meningen van anderen belangrijker dan wat wij diep in onszelf voelden. En lieten ons leiden door de angst. Want het was de bedoeling dat wij willoos die anderen gehoorzaamden. En zo konden we door die angst niet bij onszelf komen. En uiteindelijk durfden wij dat ook niet meer. En we lieten het hoofd moedeloos hangen. Dus wij mensen werden slaaf van alle mensen die ons vertelden hoe te reageren. Hoe te zijn, hoe te geloven, hoe we ons heel moesten maken. Het is bijna niet te geloven, vind je niet? Hoe hebben wij mensen het zo ver laten komen? Zie je dat wij daar zelf verantwoordelijke, verantwoordelijk voor waren? Wij kunnen daar niemand de schuld van geven. Niet de kerken, niet de ander, niet je man, niet je vrouw, niet je vader, of je moeder, of je kinderen. Vergeef jezelf, dat je zo lang je ziel verwaarloosd hebt. Het is dan maar zo. Een voel in jezelf, dat je jezelf weer teruggevonden hebt. Zie dat je op ieder moment de gelegenheid hebt en die heb je nog steeds om je innerlijke kracht, je innerlijke macht op te zoeken en van daaruit te leven. Voel je nog die liefde voor jezelf? Kun je nog ademen in je ziel? Adem is rustig in. Houd die adem even vast. En breng op een uitademing al je aandacht naar dat derde chakra. En adem daarin. Breng die uitademing daar naartoe. Voel hoe dat licht groter wordt. Voel hoe jij in dat licht staat. Voel dat jij dat bent. Voel hoe hier alles in oplost. Je zorgen, je verdriet, leg daar alles in neer. Het zijn spelde prikjes in het enorme licht dat jij bent. Het stelt niets voor die zorgen. Je mag ze in dat licht leggen. Je maakt ze alleen groter door te voortdurend aan te denken. En zeg tegen jezelf dat dat niet erg is, je mag dat. En leg het neer in het licht van je eigen ziel. Blijf bij jezelf, laat je niet meer de anderen. Onderuit halen. Anderen mogen ook doen wat ze willen. Met eigen verantwoording. Daar ga jij niet over. Blijf bij jezelf. Iedere keer. Blijf in dat gevoel van jezelf. Voordat je een woede uitval doet naar een ander. Of geïrriteerd raakt. Maak de verbinding met dit gevoel. Je kunt beslissen om dat iedere keer weer te doen. En op een gegeven moment weet je niet beter. Misschien wil je hier verder nog over nadenken. Misschien hoor je het nu werkelijk voor de eerste keer. Misschien grijpt het je nu. Misschien zie je ook nu hoe eenvoudig het allemaal is. Misschien wil je erover nadenken dat waarlijk, werkelijk, waarlijk meester zijn inhoudt dat jij meester bent over jezelf. Over je innerlijke beheersing: over het zelf van jezelf, over jezelf-beheersing, over jouw innerlijke Wereld. Over dat. Wat jij zelf bent. Je hoeft geen meester te worden over anderen. Denk je dat dat wenselijk is? Het gaat erom dat jij meester bent over jezelf. En dat, geloof me, is al heel wat wat het is oneindig veel moeilijker dan meester te zijn over andere mensen. Dus over dat wat je zelf bent. Dan word jij meester over jouw leven. Meester over jouw gedachten. Dus meester over jouw Toekomst Mag ik je een vraag stellen Welke beslissing neem jij Word jij meester Meester over jezelf Of Blijf je slaaf Wat het is om volledig bewust te zijn in je leven hier op aarde, bewust dus in alles wat je doet, dus iedere keer terug te gaan naar dat innerlijke gevoel in jezelf. In alles wat je doet, maar vooral in je bewuste, in je denken, dat je bewust bent van je eigen denken. Dat je iedere keer weer teruggaat naar dat gevoel van je derde chakra, van je navelchakra, van je zonnevlecht. Dat je daarin gaat, in dat gevoel, zodat je ook bewust met de mensen om je heen gaat, dat je de ander kunt laten. Dus met andere woorden, dat jij bepaalt. Dat jij bepaalt te leven vanuit een goed gevoel. Vanuit het bewuste gevoel dat jij bent. Vanuit een positief gevoel. Vanuit dat goddelijke gevoel. Vanuit dat goddelijke gevoel zul je nooit meer oordelen of veroordelen. Dan zul je niet meer jaloers worden, roddelen. Nou, en wat voor een illusie zijn er nog meer? zul je niet meer in de waandenkbeelden geloven. Dus dat jij bepaalt vanuit een goed gevoel te leven, vanuit een positief gevoel. Dat je dankbaar bent. Dat je voelt dat je eindelijk over jezelf heen gekomen bent. Misschien zal het in één klap gaan, maar Misschien zal het met vallen en opstaan gaan. Misschien zul je vijf stappen maken en ja, misschien wel vier terug moeten maken. Maar dan heb je toch één stap gewonnen. Dus bewust om te gaan met de dingen die op je pad gelegd worden. En dat je daardoor je leven in een totaal ander dag ligt. Ziet. En dat je dan dankbaar bent voor iedere keer als weer wat op je weg neergelegd wordt, dat je het niet meer als een hobbel ziet, of als iets moeilijks, of iets wat zo vervelend is, maar dat je dankbaar bent, dat je zo belangrijk bent voor het universum, dat deze mogelijkheden voor jou neergelegd worden cadeautjes kun je zeggen, zodat jij weer aan jezelf kunt werken, dat je hier ook mee om kunt gaan. En ja, zo zullen er dus steeds meer en meer inzichten tot je komen, iedere keer als je de gebeurtenissen begrepen hebt, als je ze doorvoeld hebt, als je ze bekeken hebt vanuit de liefde in jezelf, vanuit die rust, vanuit je. vanuit je zonnevlecht, vanuit dat punt dat jij bent. dan zul je die gebeurtenissen begrijpen. dan zul je ze verwerken. dan zul je ze accepteren. als iets dat voor jou neergelegd werd wat het ook is en zul je ze kunnen loslaten en dan begrijp je ook dat het er niet om gaat de emotie van de gebeurtenis meer want dat is al lang niet meer belangrijk maar het gaat erom hoe je ermee omgaat De emotie trekt je terug, maar als je zelf uit die emotie kunt komen, als je je kunt verbinden met de ziel die je zelf bent, Dus vanuit dat liefdegevoel, wat je misschien nog in je voelt, de gebeurtenis kunt bekijken en los kunt laten. Voorkomen los kunt laten en achter je kunt laten. En misschien kun je dat wel op dit moment. En adem eens in. Zie al dat wat er gebeurd is, achter je liggen. En adem het in en laat het ook op een uitademing van je afglijden. Je kunt er niets meer mee. Dan weet je ook. Dat je deze gebeurtenis niet meer mee hoeft te maken. Want je weet hoe je ermee om moet gaan. Maar je weet ook. Dan weet je dat gewoon vanuit je dieper inzicht. Dat je er op de enige juiste wijze mee omgegaan bent. En laat het los, want je kunt er niets meer mee. Je hebt het verwerkt. En het is er niet meer. En haal het niet meer naar boven. Want wil je dan weer in die emotie gaan zitten? Wil je het opnieuw allemaal beleven? Wil je je weer kwaad maken? Laat toch los. Laat het allemaal los. Je kunt het verleden niet meer terughalen. Je kunt de mensen die toen leefden niet meer oproepen om het voor jou ongedaan te maken. Vergeef ze allen. Vergeef jezelf. Want het kwam naar jou toe, omdat het naar jou kwam. Als een gevolg van een denken uit de eerdere tijdseenheden. Maar nu heb je het verwerkt en laat het los ligt achter je. En dat maakt je gelukkig. En je kunt weer verder leven. En misschien duurt het nog jaren. Voordat je weer een. Nieuwe gebeurtenis op je pad krijgt. En wees er dankbaar voor. Want je weet nu. Hoe je ermee om moet gaan. En zo zullen er. Iedere keer meer en meer inzichten tot je komen. Iedere keer als je de gebeurtenis op de enige juiste, liefdevolle wijze verwerkt hebt en losgelaten hebt. dan komen er steeds meer en meer inzichten op je af. En dan is jouw waarheid van nu niet meer de waarheid van eergisteren. Dan begrijp je dat er nog veel meer is. alles komt vanzelf op je af. Op jouw tijd, op het juiste moment. Wees daarvan overtuigd. Het komt allemaal vanzelf. En je hoeft er eigenlijk helemaal niets voor te doen. Want jij geeft het aan. Jij straalt het uit. En jij ontvangt. En jij bepaalt hoe je ermee omgaat. En dat is het enige dat telt. Nou, misschien wil je je ogen nu open doen, want ja, dat vergeet ik nog alles aan het eind van de lezing te zeggen. Open je ogen maar en nou, laat je schouders maar eens even heen en weer rollen. Voel hoe lekker dat was om in jezelf te zitten. Zie je hoe heerlijk dat is om jezelf dat te gunnen, om die liefde aan jezelf te geven. Dat leren we niet op school, dat leerden we nergens. Misschien een enkeling. Maar nu weten we het, met zoveel mensen weten we het nu. En kunnen we er wat mee? Zo zal het bewustzijn op deze wereld steeds een stapje verder en steeds een stapje verder op de ladder gaan. Dan zullen uiteindelijk alle mensen dezelfde kant op kijken. Net zoals dat in jouw lichaam gebeurt. Alle cellen richten zich op. Dat licht richten zich naar dat licht toe. Dus je zo liefdevol naar jezelf bezig bent. Alles juicht in jouzelf. Misschien wil je daar eens wat meer over nadenken. Je mag het ook terug beluisteren. Alles mag, niks moet. Jij bepaalt. Zoals jij ook bepaalt hoe je hiermee omgaat. Jij bepaalt de vorm van je leven. En niemand anders gaat daarover. Net zoals jij over anderen, niet over anderen gaat. Nou, lieve mensen. Um, ja, ik moest maar weer eens uh, stoppen zo'n beetje. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren. Graag ook weer. Tot de volgende week. Ja, en dan wil ik toch nog wel weer eens even zeggen dat eh, je ja, al mijn lezingen kunt beluisteren op mijn website. Overigens, <laughs> ik moet toch even zeggen, het is, niet, het is wel mijn website, maar ik heb hem niet gemaakt. Die heeft mijn dochter Edith gemaakt. En uh, staat dus ook uh, geregistreerd bij uh, haar uh, uitgeverij. Maar dat heeft in feite niets met elkaar te maken. Behalve dan dat de links die erop staan natuurlijk allemaal naar haar richten. En leuk ook. Behalve dan online.nl uh, En uh, nou, daar kun je nog wel eens wat nalezen. Wat ik zo hier en daar uh, uitgesproken heb. Dus uh, ja, al mijn lezingen zijn, uh, dus het archief is te beluisteren bij uh, Y, dus, dat is Yvonne dus, y h r -a .nl. en uh, de lezingen zijn uh, ook opgeslagen op die zijn D-I-Z-Lange-I-N.nl En zoals ik dat ook iedere week graag aan je vertel, je mag me altijd mailen en je krijgt altijd antwoord. Soms duurt het even, want ja, ik ben een behoorlijk reislustig type. Ik vind het ook heerlijk om met mijn echtgenoot samen te reizen en samen te werken. Dus ik ben er niet altijd. En dat is ook de reden waarom al deze lezingen altijd van tevoren opgenomen worden. Dus zoals gezegd, je mag me altijd mailen, je krijgt altijd antwoord. duurt soms wel eens wat langer en soms krijg je het meteen. En ja, ik zal je beloven, ik beloof echt iedere keer bij de chat aanwezig te zijn. Soms ben ik er, nou, soms ben ik er niet. Op de eerste avond, hè, dat deze lezingen uitgezonden worden. En nou ja, wat ik dus ook altijd zeg, misschien zou jouw vraag eh, als leidraad zijn voor... Een volgende lezing. Nou, lieve mensen, nogmaals, bedankt voor het luisteren. En hou eens wat meer van jezelf, hè. Dat, dat verdien je. Echt houden van jezelf. Niet met vreetbuien. En niet met eh, chocola in je mond te proppen. Of, eh, nou, wat dan ook. Maar hou eens van jezelf. Zoals je werkelijk bent. Want je bent een gouden mens. Je bent geweldig. Dat horen we ook niet, graag, niet, niet vaak over onszelf. Hè? Maar dat ben je echt. En laat dat maar eens aan jezelf zien. Heb maar eens wat meer respect en liefde voor jezelf. Dan brengen anderen dat ook op. Want als jij niet laat zien wie jij bent. Hoe kun je dan van anderen verwachten. Dat zij dat wel zien. Nou, met deze zin eindig ik dan toch echt. En nogmaals. Graag tot de volgende keer. Dag.